7 uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. Nederlandse voetbalvrouwen speelden gisteren gelijk tegen de Duitse vrouwen op het EK in Zweden. Zometeen een terugblik. En vicepremier Lodewijk Asje blikt terug op het afgelopen half jaar. Daarover ook Mark Visser in het NOS-journaal. En daar wil ik niet alleen terug, hij kijkt ook vooruit. Want de PvdA vicepremier wil zelf geen premier worden. Dat zegt hij in een gesprek met het NOS Radio 1 Journaal. Na nieuwe verkiezingen laat Asher het premierschap liever over aan PvdA-leider Samson. Als hij daartoe bereid is, en dat lijkt hij te zijn... dan gaat Samson de lijst trekken en wordt hij hopelijk premier, zegt Asher. Hij zegt elke dag hard te werken aan de problemen van Nederland... zoals de werkloosheid. Al die andere dingen die soms in het Haagse een rol spelen... vind ik zonde van mijn tijd. En daarvoor ben ik ook niet voor naar Den Haag gekomen, zegt Asher.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 In Canada is het eerste slachtoffer van de treinramp in Lac megantique geïdentificeerd. Het gaat om een vrouw van 93. De identificatie gaat moeizaam, omdat door de felle brand er weinig over is van de lichamen. In totaal zijn nu 24 lichamen gevonden en er worden nog 26 mensen vermist. De trein met de oliewagons ontspoorde zaterdag in Lac mégantic Het ongeluk is de grootste treinramp in Canada in anderhalve eeuw. Door het uitlopen van de werkzaamheden bij station Den Bosch... rijden er nog geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht. De afgelopen twee weken lag het treinverkeer stil... omdat er een nieuwe spoorbrug geplaatst werd. Vanaf dit moment zouden er weer treinen gaan rijden... maar door een storing is dat uitgesteld, zegt ProRail. Ja, helaas hebben we dat moeten bijstellen naar half acht. Uh, reizigers die kunnen, die kunnen nog wel gewoon van, uh, van en naar station reizen... alleen dan nog even met de bus zoals de afgelopen 15 dagen was.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 Uh, it's 127, Neil 31. The bill is passed. Geklap in het Ierse parlement. Met de westwijziging is abortus nu in de hele Europese Unie toegestaan. Bij een gevangenisuitbraak in Indonesië zijn vijf doden gevallen... onder wie drie bewakers. 200 gevangenen zijn ontsnapt na rellen in een gevangenis op Sumatra. Ook een aantal terroristen wisten ontkomen. De rel ontstonden nadat de gevangenis was getroffen door een stroomstoring. Daardoor vielen pompen uit, waardoor gevangenen geen water hadden. De gedetineerden zijn boos omdat het complex veel te vol zit. Ongeveer 15 bewakers werden korte tijd gegijzeld. De politie stuurde versterking naar het gebied...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 Een vrachtauto botste gisteravond op een andere truck. die met pech op de vluchtstrook stond. Door het ongeluk raakte het verkeer over een lengte van 5 kilometer ingesloten. Automobilisten die vaststonden moesten keren op de snelweg. De twee chauffeurs zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Eerst nog kans op motregen. later af en toe wat zon, maar ook veel bewolking. en het wordt tussen de 17 en 21 graden. Morgen zondag, het wordt dan 19 tot 23 graden. En zondag kan dan weer hier en daar een bui vallen. De zomer is echt begonnen. Dat kunnen we ook merken in het verkeersbeeld, want er zijn geen files. Zo dadelijk, TNO heeft gemeten hoe vies de brommers zijn. Nou, we hebben een eigen meting gedaan.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 Dit is een boodschap van Sieren. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Het is vrijdag 12 juni, juli. Een grote ontsnapping op Sumatra. De vicepremier wil vooral vicepremier blijven. En ver, ver hier vandaan is een blauwe planeet ontdekt. Net als de aarde. Wordt die fantasie van Steven Spielberg daar nu eindelijk werkelijkheid? Zo dadelijk, Foon en wij bellen we met Govert Schilling. Premier Rutte en zijn ministersploeg die gaan na vandaag op vakantie. Straks begint de laatste ministerraad van voor de zomervakantie. Dat betekent nog één keer het hoofdbreken over de pensioenen... maar ook vooruitkijken en terugblikken op een druk halfjaar. Doet vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher nu al. Een half jaar van toch grote veranderingen. Ik heb daar als, als lid van het kabinet aan mogen bijdragen. Voor mij was het afgelopen half jaar het sociaal akkoord... het belangrijkste om naartoe te werken. Het uh, kost ook het meeste tijd. Uh, ik denk dat we het afgelopen half jaar de grondverf hebben aangebracht... voor wat Nederland nodig heeft de komende tijd. Dan bent u natuurlijk uit Amsterdam gekomen. De onderkoning van Amsterdam naar Den Haag. Hoe is dat bevallen? Nou, Toen ik voor de keuze stond, precies een jaar geleden... of ik wel of niet zou gaan... realiseerde ik me dat we in een hele ingewikkelde tijd leven. en Dat Nederland het moeilijk heeft economisch... Dat er ongelooflijk veel moet gebeuren. Dus ik heb toen gedacht van, goh, voor mij was het de makkelijke weg om in Amsterdam te blijven. En ik heb gekozen om te gaan, om een steentje bij te dragen. De afgelopen maanden heb ik gemerkt dat het ook lukt. Dat ik een bijdrage kan leveren. Uh, maar dat ook iedereen nodig hebben om een steentje bij te dragen. Je, echt, uh, we zullen alle krachten nodig hebben om Nederland hier weer goed uit te krijgen. Wie is nu echt de baas bij de Partij van de Arbeid? Samsom, of u ook? Samsom is onze partijleider en ik ben de baas van uh, het, het smaldeel van het kabinet, van onze ploeg. Maar twee kapiteins op één schip? In ons geval gaat dat, uh, gaat dat heel erg goed, uh, omdat we elkaar zeer respecteren en aanvullen. De uh, kwaliteiten van, uh, van Dirk Samsom die zijn uh, voor iedereen zichtbaar en, en duidelijk. En ik breng mijn specifieke kwaliteiten in en dat werkt eigenlijk heel goed. We hebben een goed team. Maar leider zijn, leiderschap, dat is toch geen duo-baan? Nee, daarom is uh, Dirk Samsom de leider van de Partij van de Arbeid... En ik ben de chef van het kabinetsdeel. En dat gaat heel goed. Straks, als er ooit weer verkiezingen komen... wie gaat het dan doen voor de Partij van de Arbeid? Doet u het dan, of Samson? Diederik Samson. Zeker weten? Als hij daartoe bereid is, en uh, dat lijkt hij te zijn... dan gaat Diederik Samson de lijst trekken. En dan hoop ik dat hij premier wordt. Maar denkt u niet van, ja, ik zou het stiekem ook wel willen...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 Probeert er het beste van te maken in het belang van Nederland. Wat zijn nu de grote verschillen tussen Amsterdam en Den Haag? Nou, er zijn. Uh, voor mij persoonlijk was het een, een heel verschil. In Amsterdam fietste ik naar mijn werk en fietste ik ook door mijn werk. En hier in Den Haag uh, stap ik ochtends in die auto. En is het toch. Ja, de afstand is wat dat betreft groter. Dus ik heb uh, ervoor gezorgd dat ik veel werkbezoeken doe. Dat ik wel in contact blijf met de mensen voor wie het allemaal doet. Dat is één verschil. Tweede verschil, de wet van de grote getallen. Uh, waar ik in Amsterdam over een begroting van 5 miljard ging, ook een hoop geld... wordt alleen op SZW al 75 miljard euro uitgegeven. Die grote getallen die mogen nooit verhullen... dat ook daarachter weer altijd mensen zitten die uh, afhankelijk zijn van wat wij hier doen... om te zorgen dat ze een baan vinden, om te zorgen dat ze, dat ze toekomst krijgen. En een derde verschil is natuurlijk de, ja, het vergrootglas dat boven Den Haag hangt. Uh, iedereen uh, kijkt naar wat er hier gebeurt... En ik vind het zaak om, uh, om het oog te houden op de lange termijn. Niet alleen wat er vandaag een, een hype is, wat vandaag de grote nieuwsstress uh, veroorzaakt, maar vooral wat heeft Nederland nodig de komende maanden, de komende jaren en daarna. Vicepremier en minister van Sociale Zaken, Lodewijk Ascher. Peter Blok sprak niet alleen met hem, hij maakte ook een filmpje ervan, staat op onze site www.nos.nl en schreef er ook nog een stuk over. Kunt u allemaal lezen, dus op nos.nl. Een gevangenisuitbraak op Sumatra. Tussen de 100 en de 200 gedetineerden... zouden de gevangenis in Middan in brand hebben gestoken en zijn ontsnapt. In de chaos zijn ook doden gevallen, correspondent Michel Maas. Michel, um, hoe zijn ze ontsnapt? Wat is daar precies gebeurd? Nou ja, er is een oproer ontstaan toen de stroom uitviel. Omdat de stroom uitviel was er geen water in de gevangenis... En het was donker. Dus uh, die gevangenen die kwamen in opstand en hebben brand gesticht. En op een gegeven moment zijn ze volgens de politie door een muur heen gebroken. En zijn er zeker zo'n 200 gevangenen die zijn uit het gebouw ontsnapt. Ja, dus hebben ze van de gelegenheid gebruik gemaakt? Of was er uh, al langer onvrede? Nou, onvrede was er. Maar dat was meer over de behandeling en over de, de huisvesting. Want uh, de gevangenis uh, die was berekend op 1500 gevangenen. En er zaten er uh, bijna 2500. duizend. Dus uh, er was een behoorlijke overbevolking. En ook de rest van de faciliteiten was niet geweldig. Dus uh, ja, er, er, er broeide al wat. Maar het was niet zo volgens de politie dat ze een uh, uitbraak hadden gepland. Dit was uh, inderdaad gebruik maken van de omstandigheden. En die overbevolking en die slechte omstandigheden... waaronder de gevangenen zijn gehuisvest... is dat exemplarisch voor de gevangenis in heel Indonesië? Ja, er zijn heel veel gevangenissen, vooral in, in de wat meer afgelegen gebieden die er belabberd aan toe zijn... en waar veel te veel gevangenen in één cel bij elkaar worden gehouden. Dus het is, het is uh, zeker geen uitzondering. En nu is er een klopjacht uh, gaande? Ja, de politie dus met honderden agenten, maar ook met uh, een hele hoop omwonenden zijn ze bezig met een klopjacht op al die mensen die ontsnapt zijn. Ze hebben nog steeds geen idee hoeveel het er precies zijn. Wat ze wel weten is dat daar vijftien van die gevangenen die ontsnapt zijn, dat die vastzaten wegens uh, terrorisme. Dus het waren niet allemaal ongevaarlijke gevangenen die zijn weggelopen. Nee, en uh, ze hebben er een aantal al uh, te pakken, maar een heel groot aantal is nog steeds zoek. Ja, ze hebben er. Uh, het laatste bericht was dat ze er 55 weer zouden hebben gepakt. Uh, maar ja, dat betekent dat er dan nog steeds zo'n zo'n 150 op de loop zijn. En Maas, dankjewel. Het mysterie van de Dode Wolf. Is dat de komkommer van deze zomer? Of niet? Straks meer: het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Is het voetbal van gisteravond, want het Nederlands elftal heeft op het Europees kampioenschap voor vrouwen in Zweden gelijk gespeeld. In de eerste poolwedstrijd scoorde Oranje niet tegen Duitsland, maar de Duitsers scoorden ook niet. Dus was en bleef het 0-0. Knap gelijk spel tegen de regerend Europees kampioen. En dus is een felicitatie terecht. Dat vindt ook Kirsten van der Ven. Ja, dat is zeker op zijn plaats. Al denk ik dat het heel goed speelde en misschien had ik wel moeten winnen. Ja, dat is gek hè, dat we dat nu zeggen. Want uiteindelijk is dat zo. Maar met name op basis van de tweede helft. Had je ook het gevoel, we zijn heer en meester? Ja, ja, ja heer en meester weet ik natuurlijk nooit met die, met die Duitsers. Zeker met die koners op het einde. Maar eh, ik had wel het idee van, nou, we zijn eigenlijk misschien wel beter. Dus eh, ja, dat is wel een goed gevoel om mee te nemen voor de rest van het toernooi. Kun je ons een beetje meenemen met de gemoedstoestanden waarin je hebt gezeten gedurende deze wedstrijd? Nou, eigenlijk, voor de wedstrijd al had het gevoel van... ja, je bent natuurlijk niet die 6-0 van twee jaar geleden vergeten. Maar toch, het gevoel in de groep was zo goed dat ik dacht... nou, misschien kunnen we ze eigenlijk wel pakken. En ik bedoel, we hebben niet gewonnen, maar een, een punt voelt toch een beetje als ze pakken... als je de afgelopen edities echt dik van ze hebt verloren. Ja, want er werd gezegd, dit is een meetmoment, hè? Amerika was een meetmoment, daar hielden jullie toen zo'n goed gevoel aan over. Ja, wat is dit dan? Ja, een mooi punt voor de rest van het toernooi. Ja, want hoe sta je hier na 0-0 tegen Duitsland? Ik bedoel, als we alle realiteit even pakken, de nummer drie van de wereld, de zevenvoudig Europees kampioen, betekent dat jullie ook goed worden. Ja, maar dat hebben we denk ik de afgelopen tijd zelf ook wel gezegd. Van, uh, we hebben veel stappen gezet en uh, ja, de KFB heeft ons veel mogelijkheden gegeven om veel samen te zijn en uh, ja, ik denk dat we vandaag laten zien uh, dat dat werkt. Wat hebben jullie goed gedaan vandaag? Ik denk dat we echt als team hebben gespeeld. Uh, het, het voelde ook, als jij hem niet had, dan had de volgende wel. Dus dat was fantastisch, dat je echt voelt dat je er met elf staat... en dat de bank achter je staat. En dat het gewoon, uh, ja, lekker ging. Even in de wedstrijd het gevoel gehad, ze zijn wel sterker dan ik dacht. Nee. Nee, ik... Uh, ja, echt twee jaar geleden dan liep je gewoon... Uh, maar in de rust dacht ik, nou, ik ben eigenlijk nog helemaal niet moe. Terwijl voorheen, dan... Uh, pff, kwam je al puffend van het veld over naar een helft tegen de Duitsers. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat we dat kunnen constateren... dat we zo'n stap hebben gezet. Kirsten van der Ven was dat, speelster van het Nederlands elftal. Ze sprak met Ronald van der Geer. Ook buiten ons sterrenstelsel draaien planeten om zonnen. Maar voor het eerst hebben wetenschappers... de kleur van zo'n verre planeet kunnen vaststellen. En die is blauw. En wij zijn ook blauw. De aarde tenminste. Gover Schilling is wetenschapsjournalist. <laughs> ja, dat is een hele rare opmerking die ik opeens maak. Gover. Gover, de aarde is blauw vanwege de oceanen. Um, heeft die verre planeet ook uh, veel water? Ja, goedemorgen Bert. Nou, Ik vind het helemaal niet zo'n rare opmerking, want het is heel verrassend. En als je het over andere planeet hebt, dan ben je aan het afvragen hoe die eruit ziet en of die op de aarde lijkt. En als je dan hoort voor het eerst dat de kleur van zo'n verre exoplaneet gemeten is en dat die blauw is, dan gaat iedereen een beetje dat gevoel krijgen, oh net als wij... Uh, Alleen, ik moet erbij zeggen, het heeft niks met oceanen te maken in dit geval, want het is een heel ander soort planeet. Het is een grote, zware planeet, hij lijkt meer op Jupiter, hij bestaat uit gassen. Hij staat ook heel dicht bij zijn ster en dat betekent dat het op die planeet heter is dan duizend graden. Dus ja, water kan er helemaal niet voorkomen. En uh, die blauwe kleur, die heeft dan ook veel meer te maken met de blauwe kleur van onze lucht... En als je bij ons uh, naar de lucht kijkt, dan zie je dat die blauw is, omdat de deeltjes in de atmosfeer van de aarde. die uh, verstrooien het zonlicht. En het blauwe deel van het zonlicht, dat wordt wat meer over de hemel verspreid. En dat gebeurt daar ook. Er zitten in die dampkring van die planeet kleine deeltjes. Dat zijn misschien zelfs wel siliciumdeeltjes, een soort glasachtige kleine korreltjes. En uh, ja, die verstrooien allemaal datzelfde zonlicht. En die geven de planeet een hele mooie diepblauwe kleur. Vandaar de kleur. En hoe, hoe is dat nou ontdekt? Ja, je zou denken: dat is toch makkelijk als je een planeet ontdekt, dan is het eerste wat je ziet wat voor kleur die heeft. Maar ja, ja dit soort planeten die staan ver weg. Hè. Deze die staat op 63 lichtjaar van de Aarde. Dat is ja, meer dan 500 biljoen kilometer. Um, dus die planeet kun je eigenlijk helemaal niet zo uh, 1, 2, 3 zien. Je ziet wel de ster waar die omheen draait. Op die manier is hij ook ontdekt. Want elke keer als hij om zijn ster draait, gaat hij heel even voor die ster langs. En houdt hij een heel klein beetje licht van de ster tegen. Nou, Op die manier is die baan precies bekend. Je weet dan ook exact wanneer die planeet achter de ster zit. En wat ze nou hebben gedaan is een paar keren totale licht meten... van de ster en de planeet samen, als ze naast elkaar in de hemel staan. En van de ster alleen als de planeet erachter zit. En als je dat met elkaar vergelijkt, dan kun je erachter komen... wat voor kleur licht de planeet reflecteert. En dat ja. blijkt heel erg mooi blauw te zijn. Ja, wat, wat weten we trouwens nog meer uh, van deze planeet? Nou, dat is een uh, uh, goede vraag, want het is een ontzettend intensief bestudeerde planeet. Juist ook omdat hij relatief dichtbij staat, want 63 lichtjaar is voor ons ver, maar voor de sterrenkundig is het om de hoek. En um, heel interessant is dat doordat hij achter en voor die ster langs beweegt, kun je ook metingen doen aan de samenstelling van de dampkring. En er is een team Leidse astronomen onder leiding van uh, Inja Snelle Die heeft de afgelopen maanden nog ontdekt dat er koolmonoxide in de dampkring van die planeet voorkomt. Eerder was er al uh, Waterdamp en, uh, en zuurstof ontdekt. Dus langzaam maar zeker beginnen we de samenstelling... van zo'n uh, uh, planeetdampkring ook uh, onder de knie te krijgen. En dat wil overigens allemaal niet zeggen... dat er iets op die planeet kan leven worden... want hij zat nogmaals zo dicht bij zijn ster... dat het er uh, onvoorstelbaar heet is. Het draait ook in een hele... Uh, kleine baan, uh, iets meer dan twee dagen omlooptijd uh, met een snelheid van, van 150 km per seconde, schaaft hij om die ster heen en hij staat zelf zo dichtbij dat door de hitte van de ster begint hij een klein beetje te verdampen Je, er is gemeten oh. dat hij een soort wolk om zich heen heeft, wat echt alleen maar kan komen doordat die ster die planeet aan het geestelen is en die dampkring die verdwijnt langzaam maar zeker uh, in de ruimte, dus het is uh, uh, ja, behalve de kleur ...heeft hij heel weinig uh, overeenkomsten met onze eigen aarde. Ja, nee, ik hoorde Weermannen hier nooit over duizend graden. Dus uh, wat dat betreft, <laughs> nee. Gelukkig maar. Nou, voor Weermannen zou dit een heel interessante plaats zijn. Want ja? er komen ook ontzettend uh, grote windsnelheden op de planeet voor. Hij keert altijd dezelfde kant naar de ster toe. Dus aan die kant is het extra heet. En uh, ja, dat, dat materiaal dat draait om die planeet heen. Dus er zijn windsnelheden van, uh, uh, van ongeveer 7000 km per uur. Ja, dus mooi, het is een extreme, uh, extreme wereld. Deze is blauw. Uh, ja, dan denk je altijd, van, zal er nog een keer een groene, een paarse... Uh, nou ja, noem maar op, wat voor kleur... <laughs> Ja, dat is een leuke vraag. Uh, vroeger kom je dat in science fiction boekjes ook wel ja? tegen. Planeten met een hele andere uh, kleur, een hele andere uh, tint van de hemel. Maar dat is toch niet zo makkelijk te realiseren. hoor. Het zou kunnen dat er nog eens planeten gevonden worden die een duidelijk oranje of rode tint hebben. Omdat uh, ja, grotere stofdeeltjes die doen wat anders met dat gereflecteerde licht. Maar paars en groen, dat wordt wel heel ingewikkeld. Je hebt toch gewoon met de natuurwetten te maken die het, uh, het sterlicht op een bepaalde manier uh, breken en verstrooien. Uh, dus uh, blauw is eigenlijk hetgene wat iedereen had verwacht. Dus het is niet zo'n verrassing dat dit nou gevonden wordt. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk dat het echt gemeten is. En dat we ons een voorstelling kunnen beginnen te maken... van hoe het zou moeten zijn om zo'n planeet aan de hemel uh, uh, in de ruimte te zien zweven. Ja, precies. En, en deze is dus blauw. En daarom praten we en spraken wij met elkaar. Govert, ik dank je wel. Govert okay. Schering, was dat. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal.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 Deeper weight than this Listen Tony girl Feel it rising in the cities Feel it sweeping over land Over borders, over frontiers Nothing will its power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 Every cake you bake every cake you bake, die zin had ik nooit begrepen, maar goed, love is the seventh wave, zo heet het, Sting was dat. De vieze brommer dan. Bij het verkeerslicht moet u vast wel eens flink hoesten... als er weer zo'n vieze brommer uw schone fietslucht vervuilt. TNO heeft onderzoek gedaan naar hoe smerig die brommers in die scooters zijn... en komt met bijzondere resultaten. De brommers zijn niet alleen schadelijker dan gedacht... ze verbruiken ook nog eens een keer flink meer dan de fabrikant belooft. Verslaggever Matthijs Holterop ging langs bij Brommerzaak van Merijn de Jong... in Alphen aan de Rijn om uit te zoeken hoe dat allemaal kan.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 daar, als ik dan even vooral naar de uitschieter kijk... dan zien we dat er een uitschieter is naar 4 à 5 liter per 100 kilometer. Dus zo'n uitschieter is al snel drie keer zoveel? Ja, klopt. Ja. Marijn de Jong, u verkoopt hier de scooters in Alphanderein. Rijn. Hoe komt het nou dat die scooters toch meer uitstoten dan, uh, dan wenselijk is? Dus alle scooters zijn begrensd. In het buitenland rijden alle scooters harder dan dat ze in Nederland rijden. Ja. Dus als ze naar Nederland ingevoerd worden, moeten ze begrensd worden. En waarom is die begrenzer nou juist zo belangrijk in het verhaal over die gassen en het verbruik van de scooters? Nou, omdat uh, je gaat de scooter eigenlijk een soort, soort dempen. Dus hij, hij, wil niet, hij kan harder, maar hij wil niet harder. Dus ja, dan gaat hij uitlaatgassen produceren. En daarom zijn die scooters schadelijker dan de fabrikant zegt? Ja, misschien wel, ja. ja. Dat klopt. Uh, dat komt omdat uh, die, die snelheidsbegrenzer zo werkt... dat. Die, brommer, of die, die snorfiets eigenlijk uh, altijd in de verkeerde versnelling draait. Hij, la, hij maakt eigenlijk veel te veel toeren. Uh, nou ja, ook met je auto is het zo als je niet in de goede versnelling zit... dat je, dat je brandstofverbruik gewoon uh, toeneemt. Nou, dat, zie je, dat is één van de dingen. Een tweede is dat ze eigenlijk de, de ontsteking van de motor ontregelen. En daardoor ja, zakt het, uh, de efficiëntie, het rendement van die motor terug... En, en neemt het brandstofverbruik sterk toe. Daar staat Mansveld trouwens wil dit type snelheidsbegrenzen verbieden... als de uitstoot van schadelijke stoffen de regels overschrijdt. Want milieu en verkeersveiligheid die mogen niet concurreren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Scooterfabrikanten kunnen bovendien extra controles verwachten van de minister... om de kwaliteit van de motor te controleren. Ik ben tegen gelijke behandeling. Ieder mens is uniek. Elke tumor ook.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 Creatief technologie. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut voor half acht. Tijd voor het NOS Journaal. Mark Visser is binnengekomen.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 Ierland gaat voor het eerst onder strikte voorwaarden abortus toestaan. Abortus is bijzonder omstreden in een streng katholieke land. Ierse vrouwen weken daarom uit naar Groot-Brittannië. Debat erover laaide vorige week op, of vorig jaar weer op... toen een zwangere vrouw overleed na een bloedvergiftiging. Een abortus had haar leven kunnen redden, maar artsen weigerden die uit te voeren. Het treinverkeer van en naar Den Bosch heeft stilgelegen door uitgelopen werkzaamheden. De NS dacht eerst dat het om half zeven de eerste treinen konden vertrekken. Maar nu gaat dat nu gebeuren als het goed is. Het station is sinds gistermiddag volledig onbereikbaar met de trein. Wordt gewerkt aan een betere doorstroming van het treinverkeer. In Brazilië is een dag van staking en protesten op rellen uitgelopen. De militaire politie in Rio greep in toen een protest uit de hand dreigde te lopen. Actievoerders staken barricades in brand... waarna de politie met rubberkogels schoot en traaggas gebruikte. Gisteren werd in heel Brazilië massaal gedemonstreerd... tegen onder meer corruptie, de slechte watervoorzieningen en de belastingen. En bij een gevangenisuitbraak op Sumatra in Indonesië zijn vijf doden gevallen, onder wie drie bewakers. 200 gevangenen zijn ontsnapt naar rellen. En ook een aantal terroristen wisten te ontkomen. Gedetineerden zijn boos omdat het complex veel te vol zit. Zeker 55 ontsnapte gevangenen zitten alweer vast. Tot zover het belangrijkste nieuws. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 De wolf, de dode wolf die vorige week bij Luttelgeest werd gevonden, die houdt de gemoederen nog steeds bezig. Eerst moet worden uitgezocht of het wel echt een wolf was. antwoord kwam maandag van Jaap Mulder van Naturalis, die adoptie op het dier uitvoerde. De kans dat het een wolf is, is erg groot. Sorry, ik ben een wetenschapper, dus ik zeg niet snel ja of nee. Ik, denk, uh, ik schat het zelf in als uh, 98 procent.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 En rondom de Togeef, daar wonen ontzettend veel mensen uit de Oostbloklanden. En wij hebben het vermoeden dat dat beest misschien in Duitsland aangereden is... dat ze hem achter een auto gegooid hebben... en voor de grap daar langs de uit de, Dijk de weg hebben gelegd. Wolf is dus misschien niet op eigen initiatief gekomen. Hij is gebracht. Ja, dat telt niet. Kan inderdaad een grap zijn, zo reageerde Stichting Wolven in Nederland. Maar de argumenten van faunabeheer kloppen niet. Deze wolf kan wel degelijk hier een bever gegeten hebben. Er zitten wel degelijk bevers in Flevoland... Uh, Oostelijke Zuidelijke Flevoland zit vol... maar ook het uh, tussenliggende Ketelmeer... tussen Flevoland en de Noordoostpolder. Daar leven bevers. En het zou zelf kunnen, zelfs kunnen dat ze een bever hebben gevangen... ergens langs de IJssel... want ook tussen kan en de leven bevers. Wel eens, niet eens. Wel een wolf, geen wolf. Wolven kennen Michiel van der Weijden van Natuurmonumenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de wolf terug of is het een grap? Wat denkt u? Nou... Ik weet niet of het een, een, een grap is of dat hij uit zichzelf is teruggelopen. Ik hou het zelf erop dat ik het waarschijnlijker vind dat de wolf zelf is teruggelopen. Um, want dat is wat we al langer verwachten. En um, dat sluit ook een beetje aan aan wat er in Duitsland gebeurt. Ja, maar laten we het eens eventjes doornemen. Er is niemand, maar dan ook letterlijk niemand die de aanrijding met de wolf heeft gemeld, zegt uh, Fauna Beheer. Dat is toch een beetje vreemd? Nou, dat... Zou je verwachten, maar um, er worden in Nederland jaarlijks honderden reën en dassen aangereden. En dat melden mensen ook niet. Uh, dus in dat licht vind ik het niet zo vreemd. Maar laten we deze een de oproep zijn dat degene die hem heeft aangereden zich meldt. Zodat we uh, hier meer zekerheid over krijgen. Ja, ik denk ook dat we een extra Amberleurk moeten uitgaan laten ja. gaan. Maar goed, <laughs> nee, maar, uh, u zegt van niet iedereen meldt dat. Is, de, is dat uh, ook zo? Want je hebt toch schade? Nou, dat kan soms beperkt zijn en uh, mensen schrikken en denken van nou, uh, wegwezen. Of je denkt misschien dat je een hond hebt aangereden van uh, degene die iets verderop woont. Um, en dan uh, wil je er maar liever uh, weg zijn in plaats van erop aangesproken te worden. Ja. Maar je hoeft niet heel veel schade aan je auto te hebben. Het lijkt maar net aan waar het dier ook de auto heeft geraakt. Hebben ze nog een argument? Een eenzame en schuwe wolf in een druk bevolkt gebied. Dat kan niet? Ja. Nou, dan uh, is het goed om eens even naar, uh, naar Duitsland te kijken wat daar allemaal gebeurt. En dan zie je dat er uh, jonge wolven gaan zwerven om een partner te vinden en een leefgebied te vinden. En dan kunnen ze gewoon grote afstanden afleggen. En dan komen ze ook in gebieden die minder geschikt voor ze zijn. Maar ja, dat weten ze niet op het moment dat ze het inlopen. Dus dat, dat vind ik niet zo'n uh, goed argument. En de bever? Nou, de bever, dat is net ook al gezegd, die leeft gewoon in de buurt. En een wolf kan uh, zo'n 50 kilometer afstand afleggen in een nacht. Dus um, ja, dat is helemaal geen probleem om een bever te hebben gegeten in Flevoland en dan door te lopen naar de noordoostpolder. Ja, Maar hoe komen we nou achter de, de waarheid? Kunnen we. Uh, bij mensen hebben we de DNA te technieken, uh, kunnen we zoiets loslaten op deze wolf? Ja, dat gebeurt ook. Er is materiaal naar Duitsland gestuurd om daar te laten onderzoeken. In Duitsland hebben ze een hele mooie databank van alle verschillende wolfsroedels die daar leven. Dus als dat DNA geanalyseerd is en het dier komt inderdaad in Duitsland, dan kan men zeggen waar die vandaan komt. Maar dat sluit natuurlijk dus nog steeds niet de optie uit. Zeer onwaarschijnlijk, want de dode wolf ligt in Duitsland ook niet wordt oprapen maar dat iemand hem meegenomen heeft. Ja. Hoe lang duurt trouwens dat DNA onderzoek? Ik heb gegeven dat dat minimaal twee weken duurt. Nog twee weken? Ah, dan dus zitten we nog in de zomer. Dus dan uh, kunnen ja. we daar nog over berichten, uh, denk ik. Maar ja. uh, hoe, eigenlijk, u, u, uh, uw stelling is, ja, we weten het niet zeker. Het duidt van alles op dat die wolf wel degelijk uh, op eigen houtje naar Nederland is komen uh, lopen. Maar, uh, want laten we eventjes dan ook nog naar de toekomst kijken. Uh, als deze er niet is geweest, dan komt er binnenkort wel eentje. Ja, dat klopt. Dat is gewoon de verwachting. Dat zegt natuurlijk al een tijdje om, uh, om mensen ook voor te bereiden op de komst van de Wolf. Dus ik ben ook heel blij met de aandacht die er uh, deze week is voor de Wolf. Het laat zien dat mensen betrokken zijn bij dit onderwerp. We hebben het erover. En uh, daarmee kunnen we volgens mij ook ons uh, het beste voorbereiden op uh, wat komen gaat. Ja, nou, en dat we het erover hebben, dat ga ik ook niet uh, ontkennen. <laughs> nee, <laughs> maar is de waarheid in niets dan de waarheid waar wij altijd naar op zoek zijn... die laat nog even op zich, uh, op zich wachten. Ja. In ieder geval, dank u wel voor, uh, voor uw toelichting. van der Weide. Dag. Marcel Kittel, die ontpopt zich toch tot de sprinter van de Tour de France van dit jaar. Hij won gisteren voor de derde keer een massasprint. En dus was het ook feest bij de Nederlandse Agos simano ploeg Sebastian Timmerman, goedemorgen. Daar ja, was ja, hij ja, weer, ja. Marcel Kittel. Uh, het is trouwens wel een enorm succes voor uh, die Nederlandse ploeg. Uh, hoe kan dat? Uh, wat doen zij beter dan uh, ja, alle andere ploegen? Ja, zij hebben het voorbereiden van de sprint tot in de perfectie zo'n beetje uh, voorbereid, tijdens de, de, of de voorbereid voor de Tour de France. Echt met wetenschappelijke benadering uh, zo'n beetje aan toe. Wie moet wanneer op kop rijden en hoe lang moet dat dan gebeuren? Ja, en dan moet Kittel het afmaken. En uh, die is in, in een supervorm uh, bewijst inderdaad... Tot, uh, tot niet alleen de beste sprinters te behoren... maar misschien is hij op dit moment wel de beste sprinter ter wereld. Uh, maar het is dus echt een teamprestatie, yeah. keer op keer op keer. Ze zijn er al, eigenlijk al jaren mee bezig. Dat is een beetje begonnen toen ze in 2009 voor het eerste Tour mochten rijden... en Kenny van Hummel als sprinter meeging. Toen zijn ze eigenlijk voor het eerst echt met dat treintje gaan experimenteren... want Koen de Kort bijvoorbeeld was er toen ook al bij... Uh, nou, in de laatste jaren is dat uitgebreid, uitgebreid, wetenschappelijker en wetenschappelijker geworden. Ja, en dan blijkt dat toch zijn vruchten af te werpen. Maar jij zegt wetenschappelijker en wetenschappelijker geworden. Klaarblijkelijk zijn ze ook in staat om het op te vangen als er een keertje iets misgaat. Ja. Uh, want gisteren was het treintje zoals dat normaal uh, uh, in stelling werd gebracht, ja, dat kon niet zo, uh, zo rijden. Dat kwam inderdaad uh, door de, de nadeel van Deval van Tom Velers van twee dagen geleden met die, met die schouderduw van, uh, van Mark Cavendish. En dan toch weet Kittel het af te maken. Ik vond dit de mooiste, want Kittel uh, kwam uit het wiel van Cavendish... en reed hem echt op volle snelheid voorbij. En Dat hadden we eigenlijk nog niet zo erg heel vaak gezien... En, en... Ja, dat maakt dit de mooiste. Ik moet het daardoor ook even een dingetje recht zetten. Want vorige ja. week, na de winning van Cavendish, riep ik... als hij uh, perfect met de streep wordt geleid, heeft hij de hoogste snelheid. Maar gisteren zijn die woorden van vorige week van mij uh, enigszins... <laughs> rechtgezet door Marcel Kittel. Ja, dus want... dat is ook even rechtgezet door mij. Nee, ja. nee, we hebben het genoteerd in het grote boek. Maar uh, Cavendish werd inderdaad ook wel go goed afgezet. En in die zin zou je misschien ja. ook wel kunnen zeggen... Uh, het was gisteren de meest eerlijke uh, sprint uh, tot op heden. Zeker. En daarom, daarom vond ik het inderdaad ook de mooiste. Ja, dat was wel weer jammer natuurlijk dat de Valpartij had uh, plaatsgevonden, waardoor uh, Grijpel niet mee kon doen. Maar dit was echt uh, uh, Kittel versus Cavendish met de achter Sagan en de rest. Maar dit was inderdaad echt uh, een, een hele faire sprint. Het ging gewoon puur om snelheid en om kracht. Ja, dat blijkt uh, Kittel gewoon op dit moment meer te hebben. Is ook toegegeven trouwens door Cavendish. Hè? Gisteravond meteen ja. uh, op Twitter een berichtje dat uh, Marcel Kittel de nieuwe big thing is, oftewel ja, de, de nieuwe grote naam in het sprinten. Uh, nieuw kit on the block, hoe je het allemaal wil zeggen. Maar ja. het uh, was wel heel uh, netjes van Kevin. Dus doet hij dat omdat hij denkt van, oh jee, ik heb nu zo'n negatieve publiciteit over me heen gekregen? Of zit hij gewoon ook zo in elkaar van, oké, okay, als jij wint, dan ben jij beter dan mij? Ja, als hij echt uur wordt verslagen, uh, uh, gewoon op klassen, dan, dan doet hij dat wel eens vaker. En dat zal misschien inderdaad ook wel hebben meegespeeld... Uh, de, hele, de hele voorgeschiedenis met Argos van een paar dagen geleden, die val. En daarna dat hij besmeurd is met uh, urine... of dat hij urine over zich heen heeft gegooid gekregen. Dat zal misschien allemaal wel een beetje een beetje mee hebben gespeeld, maar uh, zo'n monster is Kevin dus ook weer niet. Hoor. <laughs> Kittel, uh, hij wint uh, Duitselijk. We hebben het al over de Nederlandse ploeg. We trekken dat natuurlijk graag uh, naar ons toe. Maar het is natuurlijk een Duitser, mogen we niet vergeten. Um, kom jij wel eens Duitse tegen, uh, collega's tegen en zijn die dan ook uh, heel uh, enthousiast en mogen ze en kunnen ze daarover berichten? Gisteren heb ik uh, toevallig een uh, Duitser die ik ken, uh, omdat zij ook het uh, baanwielrennen doet, uh, voor het eerst gezien gisteren. Die zat heel druk te monteren, dus ik stak even mijn duim op... en toen stak ze even de duim terug op. <laughs> ja, en wat ze toen zei, dat zal vooral dat een raadsel blijven... want opeens was de verbinding weg. Nou goed, de Duitse collega's, daar had Sebastian het in ieder geval over komen... langzaam maar zeker een beetje richting de Tour... om te kijken naar de Duitse prestaties, want die liegen er dus niet om. Alleen... Ze lopen nog een beetje achter. Zo blij en zo euforisch als wij zijn hier in Nederland is het nog niet in Duitsland. Van Poppel, Kittel, het is het Kittel, Kittel, Kittel! Kittel Christophe van Poppel. Greipel. Greipel, Kittel. Kittel! Kittel, Greipel, Krijpel. Greipel! Greipel, Sagan, Kittel, Kavindis. Nee, Nee, nee, nee, Tony Martin gaat de tijdrit winnen. Het is de Tour van de Duitsers.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 Een sturz, der het feld zerriss. Niet betroffen Marcel Kittel am Hinterrad van André Greipel. Marcel Kittel gewint voor André Krijpel. Natuurlijk worden de Duitse successen niet genegeerd. Tony Martin en die Tour. An deze dag was dat een geschichte met Happy End. De Duitse televisie heeft ook weer oog voor de heroïk van het wielrennen. In de vergangenen dagen schleppte zich Tony Martin met nesenden wonden die Pyrenäen hinauf. Zo wordt de leidersweg van Tony Martin na zijn valpartij uitgebreid belicht. In gelijke mate wie die wonden heilen, wächst dat zelfbewustzijn. Ook is er aandacht voor het jubileum van tourveteraan Jens Vogt. Sinds 1998 is hij er immer bij. Also alles in allen grof gezegd, een jaar van Lebens leven heb ik. Ich... Met de gebracht. Maar het duistere dopingverleden blijft een belangrijk thema. In Sattel, aan Berg, daar is de Britte Froome ähnlich. Onaantastbaar in de Pyreneeën. Met leistingen die op skepsis stoßen. De overmacht van gele truidrager Chris Froome wordt met argusogen bekeken. Een deskundige mag uitleggen waarom de prestaties van Froome duiden op het Alles over 410 watt gilt als verdächtig. Wer meer als 450 watt im durchschnitt tritt, nennt hij een mutter. Ook Duitse wielrenners worden nog steeds zeer kritisch benaderd.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 als ze ook de toeschouwers weer laten geloven in een schone wielersport. Doch Kittel en Degenkolb wissen dat hier sport nu een toekomst heeft als de nieuwe fahrergeneratien weer mensen daartoe brengen kan aan schauberige profi's te geloven. Saubere profi's, maar de ARD en de ZTF uh, laten het afweten. Sebas, uh, nog steeds? Uh, z, uh, ze zenden nog steeds niks uit de ARD en de ZTF? Ja, de televisie uh, niks live. In ieder geval, uh, voordat het toen begon, we, heb ik het toevallig, uh, kwam ik toen een heel kort stukje tegen. Maar dat was ook meer met publiek, zeg maar. En wat, dat waren wat sfeerbeelden vanaf Corsica. AD Radio is er dus wel, want dat was die bekende wat ik over aan het stellen was... van de verbinding van Broek, die ik gisteren tegenkwam. Uh, uh, maar inderdaad, voor televisie niet zo huis. Ja, met vijf van die overwinningen en toch een sport die... Tenminste, dat hoeft iedereen en dat lijkt toch ook wel zo te zijn aan de manier waarop deze toer zich ontwikkelt uh, in ieder geval schoner is geworden ook sinds de invoering van het bloedpaspoort... lijkt het me misschien toch wel een mooi moment om uh, die keuzes te heroverwegen. En wie weet is vandaag dan een mooie dag daarvoor. Want het wordt vast en zeker weer een sprint. Gaan we het straks ook nog even met Gio uh, over hebben. was uh, veel plezier en uh, succes vandaag op de motor. En uh, we horen je om twee uur in Radio Tour de France. Meer informatie over de Tour, vanaf elf uur natuurlijk, hè, in de proloog. En nu de plaats van kwart voor acht. Sunrise everyday, Men Friday.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 Helemaal uitzingen. Ze komen uit uh, Zimbabwe, wonen in Engeland, Man Friday. Volgens mij is dat uh, de titel van die band genoemd naar de figuur uit Robinson Crusoe: Sunrise Every Day houd Bert Koenders geeft zich in het begin deze maand... leiding aan een grote VN-vredesmacht in Mali. Moet uiteindelijk 12.000 man sterk worden. Koenders wil heel graag dat Nederland daar ook een bijdrage aan levert. En wacht al een tijdje op uitsluitsel daarover. In Nieuwsuur deed hij gisteravond een hernieuwd pleidoo, pleidooi... voor Nederlandse deelname. Men is echt nog niet te laat. We hebben nog enkele weken om ja, ook die bijdrage hier te krijgen. Zodat Mali veiliger wordt dat de mensen hier een toekomst krijgen en dat ook de Europese en Nederlandse belangen beter verdedigd worden. Koenders realiseert zich dat voor Nederlandse deelname aan zo'n missie... de steun van de coalitiepartij VVD nodig is. Een paar maanden geleden heb ik een delegatie gehad van de VVD... toen ik hoofd van een missie was in die voorkust. Ik heb daar enorm veel steun gekregen, ook van de Kamerleden van de VVD. Uh, en ik zou hun ook willen zeggen... Um... Als ze met mij willen spijken, met, met veel plezier. In ieder geval kunnen we ze alle informatie geven die nodig is. Het is een goede operatie, zit goed in elkaar. En het kan ook uh, iets betekenen voor de Nederlandse Defensie-inspanning... De om actief te blijven in de wereld die er zeker niet veiliger op geworden is. Bert Koenders vanuit Mali. Hij wil dus graag in gesprek met de VVD over de missie. Verslaggever Wilco Boom nu aan de lijn. Uh, Wilco, um, Koenders die uh, zei dat uh, vooral reserves zitten uh, bij de VVD. Klopt dat ook? Nou, als het om de regeringspartijen gaat, Bert, dan klopt dat zeker. En dat heeft te maken met de positie van de Fransen. De Fransen die hebben in Mali een leidende rol. Die zorgen daar onder andere voor de bescherming van de VN-vredesmissie. Zij zijn toen ook dat land ingegaan om daar de, de moslim-extremisten aan te vallen. Nou, en met name bij de VVD zitten grote hu huiven voor de hoofdrol van de Fransen. En dat heeft iets te maken met het Srebrenica-drama in 1995. En Nederland kreeg toen beloofde luchtsteun van de Fransen niet... Ja, en daarmee had dat drama mogelijk kunnen worden voorkomen. En dat heeft, uh, ja, dat heeft een hoop uh, um, argwaan uh, ja, ja. aangewakkerd. En, en dat is overigens ook niet het enige hoor. Want Frankrijk is in de NAVO en de Europese Unie ook nog heel vaak een Einzelganger. Uh, denk maar aan dat holistische optreden, bijvoorbeeld in Mali, ook in Libië. Nou, Dat, dat zorgt dus voor, voor huizen met name bij die Een zeggen ze dan. Uh... Ja, dat zijn dan wel meteen weer hele grote woorden. Ja, daar snappen we maar... wat we het over hebben. <laughs> nee, politiek moet je die niet gebruiken. Zeg maar, de Partij van de Arbeid, mag ik dat uh, uit jouw verhaal afleiden? Uh, is kennelijk wel voor? Ja, officieel nog niet. Er zijn nog geen vergaderingen over geweest, geen besluit genomen. Maar praktisch zijn ze voor. Van ouds wil de Partij van de Arbeid graag iets doen in Afrika. En uh, dat is natuurlijk ook het continent voor ontwikkelingssamenwerking. Bij Uitstek, uh, die discussie speelde al tijdens de Nederlandse missie in Oeruzgan. Toen wilde de Partij van de Arbeid al iets in Afrika doen. Nou, De partij heeft lang moeten wachten op een goede gelegenheid. Die is er nu met die grote, robuuste vredesmissie in Mali onder leiding van oud-PVDA-minister Koenders. Dus uh, nu is het volgens de PvdA wel een keer tijd om daar echt iets te gaan doen. En als we als Nederland iets uh, gaan doen, wat voor soort bijdragen moeten we dan aan denken? Nou, Koenders heeft aangegeven dat hij behoefte heeft aan heel veel. Aan medisch, uh, medische hulp bijvoorbeeld, een mobiel hospitaal, aan transport. Uh, dan kun je denken aan uh, Chinook-helikopters. Hij heeft ook al eens gesproken over genie. Um, nou, wat dat allemaal gaat worden, dat is nog onduidelijk. Het kabinet heeft vorige week een brief gestuurd aan de Kamer... waarin uh, staat dat uh, het uh, studeert op de wenselijkheid en de mogelijkheid voor zo'n bijdrage. Nou, daar mogen we uit afleiden dat die missie er wel komt. Um, want anders zou het kabinet niet zo'n brief hebben ge, uh, gestuurd. Nou, morgen is t, of vandaag is de laatste ministerraad voor de zomervakantie. Uh, de verwachting is niet dat het besluit vandaag al wordt genomen... maar uh, eind augustus, begin september wordt er een knoop doorgehakt ja. en dan wordt dus ook duidelijk wat, wat Nederland daar gaat doen. En uh, ja, de, de vraag van wie zal dat betalen? Want we gaan toch bezuinigen? Is er geld voor? Uh, ja, maar uh, dat speelt in dit geval niet zo'n grote rol of geen rol. Uh, het is een VN-vredesmacht en die wordt betaald uit de fondsen van de VN. Dus Nederland schiet dat voor, maar krijgt dat achteraf weer terug. Oké, okay. dankjewel Wilko. Wilco, Wilco bom, was dat. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Katarine Straanman. De Russische geheime dienst gaat meer met papier werken, omdat informatie dan minder snel uitlekt. Dat meldt de Russische krant Izvestia, berichten betekent dat, op basis van een anonieme bron binnen de geheime dienst. Door gebruik te maken van typemachines lopen de Russen geen risico om gehackt te worden. Berichten over afluisteren van de Russische premier Medvedev... en onthullingen van Snowden en Wikileaks zouden tot besluit hebben geleid. Pakistaanse meisje Malala zal vandaag voor de Verenigde Naties spreken. De meisje Malala werd wereldwijd bekend... doordat ze door de Taliban door het hoofd geschoten werd... omdat ze naar school ging. Ze wist de moordaanslag te overleven... en sprak dit jaar nog na haar herstel. Today you can see that I'm alive. I can speak. I can see you. I can see... Volgens de Britse krant The Guardian zal het verzoek aan de VN... haar eerste publieke optreden zijn. Malala zal aan alle regeringen vragen om verplicht onderwijs... voor kinderen in te voeren. Ze zal ook aan de VN vertellen dat boeken en pennen de machtigste wapens zijn. In Dagblad Trouw staat dat mantelzorgers ouderen mishandelen uit stress. Volgens de oudere ombudsman, Jan Romme, neemt de druk op mantelzorgers toe. Vooral voor werkende 55-plussers is de grens al verschreden. Naast hun ouders verzorgen moeten ze ook hun kleinkinderen verzorgen... tot hun 67ste doorwerken en het liefst ook nog vrijwilligerswerk doen. Volgens de oudere ombudsman is dat onmogelijk... De Belangenorganisatie voor Mantelzorgers herkent de verhalen over oude mishandeling door overbelaste mantelzorgers. In de Stentor staat dat er een Romeinse munt is gevonden in de bouwput voor het stadskantoor in Deventer. Archeologie van de gemeente Deventer vermoedt dat de fonds dateert uit de eerste eeuw na Christus.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 Voor een goedkope strandvakantie moet u naar Bulgarije. Dat staat in de metro en de reisgids van de Consumentenbond. De bond publiceert een prijsvergelijking van de Duitse ANWB. En de onderzoekers daarvan kochten in wat plaatsen over heel Europa een mandje met dezelfde boodschappen in. In Bulgarije waren ze hiervoor 122 euro kwijt tegenover 223 euro in het duurste vakantieland Denemarken. Twee jaar geleden was Nederland nog het duurste na Denemarken. Maar in Frankrijk en in Italië zijn de prijzen flink omhoog geschoten. Naast Bulgarije zijn ook Turkije, Griekenland en Spanje goedkope bestemmingen. Een relatief goedkope badplaats in Nederland. Weet jij waar je dan naartoe zou moeten? Ik heb enig idee. Vertel, ik kom er zelf nooit. Volgens mij is het Renesse, heb ik ergens gelezen. Uh, Renesse, <laughs> oké. Okay. Maar Drenthe schijnt ook goedkoop te dus zijn, Bert. Even voor maar, jouw informatie. Uh, dat is geen badplaats natuurlijk. Oh nee, dat is waar. <laughs> Daar gaat het hier <laughs> over. Goed, wat uh, hebben we verder nog in de kranten? In de krant, uh, de uh, Telegraaf bijvoorbeeld. Die heeft een heel verhaal over de Tourcoorts Die loopt op dankzij Oranje Renners. En dan moet u vooral denken aan uh, grote schermen bij campings. Grote schermen bij, uh, bij kroegen. Het is een beetje net alsof het Nederlands Elftal, het Europees kampioenschap uh, aan het spelen is. De mannen dan. En misschien krijgen we ook wel weer hier uh, oranje koorts. Als de vrouwen verder komen tijdens dat EK. wat op dit moment gaande is in Zweden. Hebben we nog meer uh, nieuws uit Jij kijkt toch ook wel naar het vrouwenvoetbal? Ik kijk ook naar het vrouwenvoetbal. Gisteravond uh, gekeken. Het staat trouwens ook op de ja, voorpagina bij Metro. Perspectief voor oranje vrouwen op EK voetbal. Tegen het ijzersterke Duitsland bleef het 0-0. En dat is een enorm goed resultaat voor het Nederlandse elftal. Goed, dat staat er allemaal in de ochtendkranten. Zo dadelijk forse kritiek van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten... op de kleine accountantskantoren. Die zouden wel eens wat beter mogen presteren, dat zegt de toezichthouder. En de summer schools, die blijken een succes te zijn. We gaan praten met de bedenker van het systeem. Blijf erbij.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 Po.